Goedemorgen. ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer kankerpatiënten overleven de ziekte. Nu is vijf jaar na het ontdekken 66% van de mensen nog in leven. De vorige keer dat dat werd gecheckt, tien jaar eerder, was dat nog 8% minder. Bij het kankercentrum weten ze hoe het komt? Nou, er is eigenlijk niet één oorzaak. Dat is een hele, hele uh, optelsom van allerlei verschillende oorzaken. Uh, allereerst vroegere diagnose, dus als de... De diagnose eerder wordt gesteld, dan is de kans op overleving groter. En daarnaast betere technieken om kanker te ontdekken. En tenslotte betere behandelingen. De verschillen zijn wel groot. Iemand die bijvoorbeeld huid- of teelbalkanker krijgt... heeft een veel grotere kans om het te overleven dan een patiënt met longkanker. En de zomervakantie zit erop voor de Tweede Kamer. De politici moesten eerder terugkomen van hun camping of stedentripje voor een spoeddebat. Dat gaat over uitspraken van CDA-leider Wopke Hoekstra... Die zei dat de stikstofafspraken best wat minder strikt mogen zijn. Er zijn veel partijen niet blij mee. Politiek verslaggever Ewald Kiefi denkt dat het voor Hoekstra een pittig dagje wordt. Staat hij nog achter het coalitieakkoord of niet? De oppositiepartijen gaan hem dat rechtstreeks vragen. Maar ik kan me ook zomaar voorstellen dat D66 het hem gaat vragen... kunnen we u nog wel houden aan de afspraken? Over een uurtje begint dat spoeddebat. In Utrecht is een man van de weg geplukt die keihard door een woonwijk reed. Hij tikte 108 kilometer per uur aan terwijl je er maar 50 mag. Twee politiemotoren en een auto reden hem achterna. Het duurde wel even om hem te laten stoppen en toen is zijn rijbewijs in beslag genomen. De baas van de Weerdienst van Hongarije moet op zoek naar een nieuwe baan. Hij is ontslagen omdat hij het weer verkeerd had voorspeld. Er was afgelopen zaterdag voor de nationale feestdag in Budapest... een enorme vuurwerkshow gepland, maar die werd op het laatste moment afgeblazen. De kans heel groot was dat het zou gaan stormen. Je raadt het al, dat gebeurde niet. De weerdienst had al sorry gezegd en uitgelegd dat het er nu eenmaal bij hoort. Maar dat is dus niet genoeg. Die minister heeft de chef en zijn vervanger ontslagen. Het weer hier dan, droog, op veel plekken flink wat zon... en in het hele land weer behoorlijk warm vandaag. Vanmiddag 25 graden in het noorden... en op andere plekken gaat het richting de 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. A22 Beverwijk richting Velsen. Drie kilometer file tussen Knoop het Beverwijk en Knoop het Velsen. Dat komt door werkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort -Zom. en zomerhit. Z -Z -Z Dit is de zomer van ZFM. Met, met Nu in Zandvoortse zaken. Welkom bij ZFM, de kant nogal show. <lacht> ZFM, het geluid van Zandvoort. Ervan weer Hoe is het? Ja, uit nou. uh, prima. Zo toch komt hem om zo. Zo goed. We weer, er zit natuurlijk is weer we een, een poekje. Ja, ja, ja. ja, Hoe kom je daarmee? Het is toch onwaarschijnlijk <laughs> met jou, Gerloog, man. Ik heb er toch helemaal niks. niks. Je zit voor het eerst. Uh, laat je mond eens zien, doe je mond open. Ik je heb mijn tanden gepoetst. Je hebt wel je tanden gepoetst, ja dat zie ik. Netjes, netjes. Ja. Ik heb net een hapje uh, uh, uh, zeg maar een gevulde koek genomen. Ja. En ik, ik, ik had mijn mond leeg toen wij begonnen. Dat, nou, is ook, da, dat mag, mag. Mag je daar een foto van maken? Ja. Je hoorde je slikken? <laughs> heb je ook tussen je tenen? Je je goed, heb je tussen je tenen goed afgedroogd? Af. Nee, nee, altijd goed. Doe ik altijd, want dan krijg je anders krijg je uh, tenkeroser. Uh, en billetjes? billetjes. Als krijg een tarrel. Als krijg je een tarrel. En dan krijg je kontkrum. Dat heet een tarrel. Een tarrel. Zoek maar op. T A -R -A -L. T-A-R-R-E-L. Mag tarrel. En wat, wat mag dat zijn? <laughs> nou, dat ga ik zo kijken. Dat is zo, wat <laughs> hij, hij, hij beschreef het zojuist als een kontrol. Maar ja, ik wist dat er een, een naam voor was. Tarrel. Tussen zijn Betekenis. Ja. Tarrel. Uh, ja. nou, kortom, kortom. Er, er, even even ja, wachten. Even luister wachten. Naar, luister. De kant nog wel show. Het gaat nergens over. En je mist niets. Tarrel. Wat is een tarrel? Ja, een stuk poep of uitwerpsel dat is achtergebleven in konthaar. Ja, dat is een tarreltje. Een tik op verbeterpunt, klik hier. Nou, dan krijg je reetketens re tegen nee, Grappig. Ik wist het hele woord. Uh, zo maakt uh, momenteel een televisieprogramma voor, voor jongeren. Voor, uh, bij de VPRO. En die, die makers daarvan die hebben dan, die vinden de tarrel, dat, überhaupt dat het woord bestaat, grappig. En zie, overal zie je achter zijn kinderprogramma, zie je een hele tarrelstraat staan. Die nee. zit er ook wel nee. naar het woord tarrel teruggekomen. niemand snapt dat. Sommige volwassenen, ik moet ergens. erger maken. U dus wou ja. een woord voor je zin. Best... Uh, ik... Wat is dit nou weer? Ja, dat is, wat een bullshit. Nou, ja, dat is. gaan we nu een beetje bij de hand lopen doen. Jaap Jaap, met al echt gelijk. Een, een beetje, een beetje, beetje eindelijk hoe het werk je had. Ik heb Jaap een paar jingles gestuurd die, die gemaakt zijn. Ja, we ook even afstoffen natuurlijk. Toen dacht Jaap van, nou, die Jaap, dan gaan we, dan we dan meteen gaan we keihard erin. Uh. Ja, heb je je medicijnen ingenomen vanmorgen? Ja, bij het water. Is dat goed? Anders neem je een koek. En dan praten, net als Ger. Ik kan nog wel show. Het gaat nergens over en je mist niets. Is er keihard nieuws dat wat, jongens, is er keihard nieuws dat Nou ja, jij zei het net al, dat, dat festival dat is. Uh, ja, ik kom ervoor week ja, aan. Dat ja. Ik denk, nou, leuk initiatief. En dan mag het niet doorgaan. Nee, van uh, de, de gemeente. Met, uh, de, nou, ja, goed, uh, de magnitude. Ja. Ik weet niet of ze het goed uh, uh, voorbereid hebben met, met, met allerlei uh, mm -hmm. dingen die je moet doen voor de veiligheid. En de, uh, ja, als je dat niet met de gemeente goed afstemt. En je denkt van nou, dus, dus, ze komen 750 man. Waardoor het vrij is, dan. Dat was de gedachte, er komen dat niet meer dan 750 ja, nou, man. Dat mag dus, hè. een evenement van 750 man hoef je niet zo uitgebreide uh, dingen allemaal te doen voor de gemeente. Maar ja, er een enorme advertentie in de samples. Ja, dat en, en, ja en dan, dan ja, denkt de gemeente ook, dan komen er meer dan... Vreden. komen 2000 mannen op af ja, en dan behoorlijk. moet je natuurlijk 12 Ja, Ja, En de publiekstrekkers die bleven thuis, want dat waren mijn buurvrouw, want die gaven daar voorlichting. Oh ja? Nou, er stonden ja? stond 14x, dus ik denk niet dat het daarop. Nee, nou, dat denk ik ook niet hoor. <laughs> nee, dat denk ik ook Weet niet. niet hoor. <laughs> nee, ja, maar het was sorry. een heel, uh, heel leuk programma, hè? Met allerlei. Uh, met ja, met de hier en de ja, kinderen. Ja. Dat zag allemaal leuk uit, man. Poppenspelers, dat weet ik Maar ja, Wat dan. jammer dan. Poppenspelers. Ja, dat is jammer. Ja. Dan zo, zou het um... ook iets te maken kunnen hebben met het feit dat er al van alles aan de hand is met Beyond Stammerden uh, en Beyond Beach en dat er al heel veel gebeurt en dat ze dat gewoon even niet kunnen overzien? Dat nou, nou ja, het paal 69 is natuurlijk een beetje buiten. Uit de binnenkomen, ja, ja. een beetje uit de buurt. Uh, dat ja, dat weet niet. Er een oorzakenverband is het een ander kunnen. Nee, nou, dat is waar. Maar goed, uh, ja, ik kan de gemeente wel gelijk geven. Want als, als er iets gebeurt, dan, dan worden zij erop aangesproken. Ja, dus, 100%. Nee, ik hoop en, dat het er in ieder geval niet uh, uitstel dat afstelt. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat denk ik denk dat sterk terugkomen. Hoor. Er gebeurt van alles bij de paalnegen. negen. Ik vind je het dat leuker is, dan makreel Organiseer dan, hoop. Ja, nou, <lacht> makreel Heb je geen makreel gekocht? Nee, makreelen verlangs? langs? Maar uh, nee, die veste makreelen zijn wel lekker hoor. Ja, nee, jongen, ik hou niet van makreel. Nee? Nee? nee, je bent meer van de haring. Ik vind het arrogante kutvis als ik met je ben. Als ik, als uh, ik... Kijk je wel uh, heel ah, lief die aan. haring, ik kan er ook wat van. Ja, maar haring is, weet je, als je met de haring een goed gesprek voert. Dan valt hij in, eigenlijk in het, in het omgang valt best mee. Nou, nou ik heb er nou andere ervaringen mee. Ik is enige waar ik leuke uitjes mee heb. Dus, mm, uh, ja, ja. Weet ja, ja. je mee. dat, Vistechnisch. Hebben oh, oh. oh. we een leuk plaatje in de aanbieding? Nou, oh, ja, nou, dat wijf... moet je aan Ger vragen, want die... Nee, uh... hey, is de paus-katholiek, jongens. Ja. eindelijk, die praat weer dat met dat we volle, volle mond, mond, Ger, dankjewel. Weer volle mond, ja. Wacht dan even dat hij muziek ziek draait. met jou, Ger? Zet je hem wel aan, Jaap? Ja. Ja, <laughs> ik, zit, ik zit hem zeker aan. Dus zo, zo, ja, ja. Jongens, ja. jongens, ik trek dit toch niet. Goedemorgen jongens. Ja. There have been times in my life, I've been wondering why, still somehow I believe we've always survived. Ja. Nou, wie is dit, Jaap? Uh, Kenny Longens. Heel goed. En heel een goed. beetje op daggegrond, Michael McDonald. Ja, heel goed. Je krijgt vijf punten. Dat dus staat er dus uh, uh, Nee, nee, nee ik, uh, zou Voor een pubquiz zou ik hier uh, aardig wat mee scoren. Oh ja? Oh. Ja, dan denk ik het wel. Ja, jij... Vroeger hadden we uh, met zo'n pubquiz, maar dat was meer verplaatst naar het de patronaat. Deden we dan wel eens mee. En uh, was Andor zat dan ook in het team? Nou, die wist een hoop hoor. Ja. Dat meer dan ik. Meer dan Andor, ja. Ja, ja Andor weet uh, nog okay, uh, veel meer goed. dan ik. Hij doet het wel eens met een buurman, dan hebben die, die playlisten van Spotify van ja. de jaren 60, 70, 80. En dan, nou, dan draait de ene, en dan moet de ander zeggen welke, welke band het is, of welke zangeres of zanger. Ja. Dat, dat, is, dat is best aardig, ja. is ja. leuk, nee, Je uh, moet af en toe nog wel eens een beetje in je bovenkamer graven. Je bent eenzaam, hè? Nee, helemaal niet. <laughs> nou ja. Hij praat met de schemerlamp, hij heeft een verhouding met de schemerlamp. En dat dus. is inderdaad leuke speling. Maar het hey. leukste is met een goede fles drank erbij. Ja, ja? Dat, Want dat anders dat, is. Dat, het wel ja, wel een ja, maar alles is leuk. Ik met zou bijna zeggen. Kijk, nou. jij kan lekker een auto uh, rijden niet hoor. Al die fitsenplan <laughs> <Zeg>, op <laughs> televisie kijken, maar ja, dat is ook helemaal niks. Je had het over een fles drank. Dat kan niet toch bij jou terecht. En, en op de is ook geen goed plan. Sorry? Fietsen en drank gaan niet goed samen. Nee, of jagen. Maar ja, zijn, okay. Ik ben nog ik ben op een, een, een, een fietsvakantie geweest. Nou? De tweede keer dat we gedaan De eerste keer. denken, weet je wat we doen? Tussen de middag. Lekker een, een dus drankje in, in, in Italië. Flesje rosé erbij. Flesje rosé erbij. Nee, niet doen. Geen goed, plan. Ja. Geen goed plan. Die vallen meteen in je benen. Ja, die gaan in je benen, hè? Ja, die gaan in je benen. En dan ben je echt helemaal aan de beurt, hoor. Maar die komt... Je komt geen, geen, geen moment meer uh, vooruit. Maar dat heeft natuurlijk ook met trainings maken. Want die professionele huurrenners, dat weet Hans als geen ander... in de, in de good old days, jaren 70, 60... Uh, die jongens die de Tour de France reden, die gingen aan zijn berg op, dan stoppen ze bij een café... dan tikken ze aan Ja, ja, er is bij, geen Ja, bij zich. Gewoon een biertje erin, hoor. Hup, bovenop nou, op de uh, west biertje erin. Wat <laughs> denk je van Frederik Bachamonters... De man uh, werd een adelaar in de bergen genoemd. En die ging gewoon boven. Uh, kwam je als eerste boven, ging je als een schek naar beneden. En oh, ja? de, dan ging hij bij de eerste kroeg. Ging hij gewoon ergens een pin pakken. Ja. Oh, Want absurde. die kwam alleen maar voor de bergtrui. En, en uh, dat was hem eigenlijk. Bagamontes. Bagamontes. Mooie naam. Ja, Jongens, over oude uh, uh, sporten gesproken. Ik heb een, uh, een documentaire gezien van uh, Jim uh, Clark. En oh. die gaat over uh, zijn carrière. Oh, en wat ja. hij gedaan heeft. Ja. En ja. hoe hij het gedaan heeft. En de, de, de Quiet. Champion, De quiet oh, champion, ja. Yeah. En het maar is zo'n waanzinnig... Uh, waar is dat? Uh, Als in beschaafd of... Ja, ook, ja uh, op Netflix. Ja. Waar kun je Heel dat op, zien? In, op uh, YouTube. YouTube? YouTube? Ja, oh, okay. helemaal top. Heel, echt de nou, moeite uh, waard. Uh, yeah. En het YouTube. is... Uh, ja, daar, daar wordt helemaal... Uh, Zijn verteld. leven en... Uh, Zijn leven en hoe die was. En uh, dat hij... Jeuken, Schotland en alles? Ja, hij staat gewoon in de top drie van de beste coureurs aller tijden. Ja, ja, hij heeft, die man die, die, die die die heeft dingen gedaan. Dat is niet normaal. Ja. En als je hem ziet rijden, want er zijn een paar onboard uh, uh, uh, uh, shots van hem. En als je hem ziet rijden... hij, hij stuurt heel voorzichtig. Ja, ja, ja, hij is ja, ja. Heel, en toen zei hij van... Uh, hoe ga je nou harder? Hij zei, nou dan moet ik me beter concentreren. Zo, hoe, hoe, hoe beter ik me concentreer, hoe harder ik ga. Oh, ja. Dus het is een hele andere insteek. Uh, maar, maar even... Uh, dat geldt dat eigenlijk voor heel veel sporten. Ik Het voetbal uh, en, de, en de autosport. Ik vraag me... kijk, iemand in de jaren 70... de zuurbiërs van deze wereld... En de, van, uh, die, die zouden nu in het moderne voetbal bijna niet meekomen. Nee? Tempo, nee, het tempo ja, is veel. Tempo. Nou. Niet, tuk, niet, tuk, nee, het fysiek. Nee, nee, echt niet. Dat is fysiek, nou, geloof me nou, Jaap. Ja, okay. Dat is echt doorgerekend. Nee. Ja, nee, maar nee, goed. Echt, en Hans zit erbij... Ja? En die weet het echt wel. Ja? Het voetbal is tegenwoordig veel technischer, veel harder, veel sneller. Misschien zouden ze meekomen. Maar het is niet zo dat alle tien voetballers die goed waren in de 70... nu ook bij Liverpool Doch. of Ajax zouden spelen. Nee. En dat geldt voor de autosporting ja, ook. De en ja, die ja, Toch. Van Jim Clark zou zomaar kunnen dat hij achteraan rijdt. Ja, dan. maar, ja, ja, maar, maar dan ja. ja, ja. moet je meer verstand hebben van knopjes op je stuur. Dan we ja, wachten even zelf, hè? Wacht even nog, want ik viel van wacht de week uh, even. bij een uh, we assortiment van documentaire met, uh, bij Ziggo. En dat ging over de atletiek. Aha. En daar werd hoe, hoe is het met Usain, ja, Usain Bolt werd daar vergeleken met Jesse Owens. Hoe is, hoe is het met. Uh, ja. En ik die had, was sneller? Uh, daar werd ik had op het een gegeven over, moment. Ik had ja, ja, maar ik ga even de lijn even doortrekken. Daar oh. werd er dan toch uh, een soort computerprogramma op losgelaten. En daarin werd gezegd dat. Uh, Jesse Owens <kwijnt> nauwelijks verwaarloosbaar uh, achter en Bolta. Ja, maar dat is hardlopen. Dat, dat is hardlopen. Maar ja, goed, het hardlopen is ja. gewoon een rechterlijn naar voren. Ja. En door uh, uh, andere trainingsmethoden, andere en schoenen. Schoen ding, en schoenen. Ja. Wat denk je, de eerste, eerste Nike's hm. met, die, uh, met die krammetjes, weet ja, je, die spikes. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Maar dat, dat, dat scheelde bijna een seconde. Ja. Nou. Dus, je daarna, maar dat heeft, dus dat klopt wel. Dat, maar, de, dat, nou, dat, nee, maar, maar goed, de, ik wilde de, het de een beetje... Van Jesse, nee, maar dat uh -huh. is heel anders. Nou, Oké, okay, maar goed. Maar ik, ik wilde dat wel even benoemd hebben... Ja, ja. in de zin van, van de techniek. Maar Jij zegt sporten, van, van hoogspringen, ja. de, de raspberry flop, ooit bedacht... Uh -huh. hè, die ze nu nog steeds doen... Uh -huh. Een meisje van de firma, vos, ja, ja, de, ja, ja, ja. de Fosbury doe, Flop, doe dat allemaal, is allemaal. Met de rug eroverheen. Ja, er ja, ja, ja, ja. Dat, dat is pas in de jaren zeventig door meneer Rossberry bedacht, volgens mij. Ja. Eind jaren zestig, begin jaren zeventig? Ja, jaren 60, denk ik tot die ja. tijd sprongen ze gewoon. Ja, voor, over, over, <laughs> ja, ja, ja of met de na, de een naaldje, met meter 70 of zo, <laughs> ja, dat was. Of het, met een knietje erover, zoals ja. wat je vroeger bij de gymlist deed, hè? Dat. Of achterna worden gezeten door je schoonmoeder. Ja, dat sprong je wel. Dat wil je wel hardlopen. Nou, dan verbeter jij zelfs nog de tijd van Jesse Owens als hij schoon nou, ja, moet. hij moet wel was... heel hard kunnen lopen hoor, moet ik zeggen. Hij ja, kan wel lopen, hè, die man? Wie? Nou, die ene. ene ja, die ja, die ja. is een sporter. Ik de heb de het altijd idee of er iemand achter ze zit. Dat ze dat de vluchten zijn. Nee, nee. Heb je nog wel gekeken naar dat EK-atletiek? Dat was mooi om te zien, hè? Ja, Femkebol, Femke Bol ja, ja, ja, wat Femke. een absolute held is dus dat, zeg en uh, als je dan de op de horde op op de en uh, vlak uh, allebei kampioen het worden. Het enige wat en ik met die Femke Bol wel heb, en dat kan ik het meisje niet kwalijk nemen... Als ze begint te praten, dan denk ik dat er een meisje van ja, 7 is. Ja, nee, ik het helemaal leuk <laughs> Die stem ja, is een meisje van ja, 7 Maar, dat, waar, vind maar ja. nou dat vind ik nou juist het leuke aan nou, Femke Bol. Dat vind ik nou juist het leuke. Het ontwavende karakter van iemand die gewoon... ...onbevangen in de wereld uh, te ja. te kijken. Dat vind ik, ook, dat vind ik dat vind het, het, het leuker leuk eraan. Het heeft ook iets charmants, maar ik heb het ja. gevoel dat dat meisje net een heliumboel heeft opgegeten. Dat ah, snap ik wel, ja. maar ja. Ja, van Van anabole steroïden, <laughs> gaat, gaat je stem omlaag, hè. Dus uh, dat <laughs> ja, eruit, niet in ieder geval. Nou, ze kreeg wel borst aan. Het loopt door te gaan de zakken <laughs> <gestoken>. <laughs> en, en wat was... Wat, wat, nou, nou, de achterste tarrel? Hing daar een Nou, geen Nee, maar een van de beste koppen, overigens, jouw oude krant... AD. AD. Uh, had de kop, dus een beetje een uh, bijna een telegraafkop, Famke fataal. Famke fataal, ah, ja, Ja, is van, mooi. Uh, het is een beetje toch zijn ja. die oude krantenkoppen. Oh, dat was heel he? gekke gekker gemaakt? Nou, ik kan me niet echt herinneren, nee, nee, nee, nee. eigenlijk, nee, schiet me niet zo te binnen, laat ik het zo. Want je weet. kent uiteraard, ja, collega Oude natuurlijk, even blij. Ja, ja, die, die was er altijd heel goed in, ja. Wat een idioot is ja. dat. Ja, die had toen oh, een wedstrijd AC Milan tegen Real Madrid. En toen was de kop Spaghetti Olé Olé. Dat heeft gewoon in de krant gestaan, hè? Ja. Met zijn dronken hart. Ja, het ging er nog wel ja. verder in, inderdaad. Maar ja. die hadden we wel had een aardige kop, ja, moet ik zeggen. Ik hou er wel van. Ja, maar. maar die Engelsen zijn er nog beter in, hè? Maar die Engelse talen... die leent ze daar toch meer voor dan, uh, dan de Nederlandse, denk ik. Maar ja, die Engelse taal is toch, wat dat betreft, wat simpeler. Ja, ja, about daarin, maar, uh, je, je hebt meer mogelijkheden lijkt, ja, op, maar die, ja. die talen, lijkt het wel. De Engelse taal lijkt. Want daar nou. hebben ze geen Tarol, hoor. Nee, nog niet. Terrell, Terrell, Ken tarrel. Ik zie, ik zie hier uh, weer een andere. Uh, tarom, tarom, tarom, tarom, tarom, tarom, Malassia. Tarrel Malassia. <laughs> de letterlijke vertaling van Tarol is poepkorst dat zeg je gewoon maar je kunt hem dus ook als scheldwoord gebruiken naar ja. iemand die het die niet vuile dat oh, ja. gaat je denken: wat mag bedoelt hij ja. Ja, ja, ja. en dat is eigenlijk een stuk poep wat achterblijft in de kont haar ik Goh, vind ik. het een mooi scheldwoord ik vind het heb. ook een mooi um, scheldwoord laten we um, een, dus een stukje muziek ja, uh, horen wacht even, even de nee. kant nog wel show het gaat nergens over je, je, je, je, je hebt hem gemaakt dus ja dat moet dan ook in. Zet hem maar ja. aan, Joh. Ja, is dat ja, goed zo. Allemaal. <laughs> Ja, mama, is de goede papa. Ja, heerlijke muziek, hè? Ja, heerlijke muziek, ja, uh, Hans. Ja. Hé, hey, luister eens, de, de, de, de Halterstraat is nu al een maand uh, dicht. Ja, klopt. Nou, langer al, denk ik. Langer, hè? Ja, ja, ja, ja. bijna twee maanden. in en, en de het, weekenden euh, toch? Of al, elke dag? Nee, nou. elke dag. Oh, dat was even vijf, ik even vergeten Vijf tussen vijf en twee. Vijf en twee, s'nachts, ja. Maar ja, ik denk dat het wel goed uitpakt. Maar... Ja, eigenlijk mogen die, die, die, die, die uh, eigenaren van de horecazaak... die mogen hun terras niet echt op straat zetten. Nee. Zo, weet je wel. Dat, nee, dat, voor de hulpdiensten. Ja, voor de hulpdiensten onder andere. Dus maar dat, eigenlijk, dat eigenlijk, gaat toch wel goed? Dat gaat op zich goed, vind ja. ik wel. Ja. En, uh, ik vind het wel heel gezellig zo. ja en, uh, Je ziet overdoen wel een brommetje doorheen scheuren. Het ja, brommertjes mag. Ja. Nee, brommers mag niet. Ja. Nee, nee. nee. nee? Oh, nee fietsen. Fietsen. fietsen mag niet. Oh, fietsen. Uh, fietsen mag, bedoel fietsen. ik. Maar ik ging met de fiets in de hand. Gisteren nee. zag ik er drie uh, mot motoren. Ja, maar dat zijn idioten. Ja, één ja. zelf. Nou, dat was voor vijf, hoeft niet. Dat mag het wel. Hè? Nee, het was oh, dat was na vijf. Ja. Ja. Eet hey, anders, Geer. Jij kent het begrip affengeil, ketel wel? Afengeil. Ja. Af Afengeil. Afengeil. Nee. In het Duits. Nou, affengeil is een Duits gezegde. Apengeil. Ja. Maar dat bedoelt ze niet. Dat, maar goed. Hoe uh, uh, uh, uh, uh, goed fris, is dat, hè? Ik hoorde gisteren een goed verhaal uh, bij uh, uh, uh, Dierenpark: ja. uh, dat ze uh, uh, Apentinder hebben. Apetinder, Ape ja, goed, goede reactie, goede reactie jongens. Apetinder, inderdaad. Ape <laughs> nee, apetinder, ze, ze zijn dus om uh, um de, de Oeranotans, Die zijn natuurlijk alle apen een beetje uh, bedreigd. En de Oeranotan uh, die leeft niet zoals chimpansee's in grote groepen. Dat zijn uh, bijna solitaire dieren met een kleine uh, zelfbeheersing. En om die te koppelen aan een andere uranotoon... die fokprogramma's, die zijn best ingewikkeld. Want ze deden nu gewoon een beetje op genen. Gingen ze, weet je, dan komt er iemand, een vrouwtje uit München... die brengen ze dan naar uh, New York... Ja. en die laten ze dan kijken of ze het met elkaar gaan doen... en dan ruiken en dan gebeurt er niks. Ze hebben nu een, een, een, een, een app ontwikkeld op een scherm. En dan laat hij de apen met een eye-tracker. Je weet hoe die eye-tracker is, eye is, Een eye-tracker is een... Apparaat Daar dat kun je ze zien waar je naar kijkt. Ja. Dat gebruiken ze in reclame. Dus op het moment dat er een reclame wordt uitgezonden... en dat gaat over, ik zeg, pannesponsjes... en dan komt een mevrouw op en iedereen kijkt niet naar de pannesponsjes... maar kijkt naar het stoeltje achter die mevrouw... dan is het geen goede advertentie. Oh, nee, dat nee, gebruiken nee. ze echt, om, <laughs> echt ja, om... Ja, ja, ja. ja, ja. De, de eye-track, een krankzinnig apparaat. Ze, ze weten precies waar ze jou kunnen laten kijken. Ja, ja. En dat doet ze met die apen ook. Dus op het moment dat die, die aap, weet ik veel, naar de borsten... weet ik, naar iets kijkt... Dan hebben ze door dat deze mannelijke orangutan valt op dat vrouwtje. En dan pas brengen ze hem bij elkaar. Dus het is gewoon apentinder. Ja, ja, ja. Dus het is gewoon, als het lekker is, als het er goed uitziet... en dan wordt een aap licht opgewonden. Uh -huh. Af en dan worden ze bij elkaar gezet. Dat schijnt ja, heel goed ja. te werken voor het fokken oh. van de orangutans. Nou, wat goed man. Schrijf je even wat mee, dan? ja? Hond? Ze, ze hebben de fokken geschreven. Schrijf je even mee? Nee, nee, nee, nee, je bespreek niet. Maar die eye-tracker, <laughs> wij hebben hem ooit een keer gebruikt, de eye-tracker. Dat is grappig. Ja. Voor een voor een programma. En toen zeiden ze van nou kijk, daar gaan we aan. Vroeger gewoon honderd mensen van. Waar kijk jij naar als je iemand voor het eerst ziet? En dan zeggen vrouwen, ja, naar ogen en naar handen. En naar uitstraling. De billen. Ja, nee, wij zeggen, mannen, weet je wel, borsten, billen, mannen. Wij, weet je wel, waar, waar kijk je naar bij vrouwen? Zeggen wij ook? Ja, uitstraling, ogen, blik. Uh, ja. en, en toen hebben ze die eye gebruikt. Geloof me, vrouwen kijken alleen maar naar het kruis van mannen. Echt waar? Seriously. Want je kunt al die rode puntjes kun je zien waar mensen naar ja, kijken. Ja, ja. Al die vrouwen zijn, nee, nee, wij kijken naar handen en naar ogen. Mm -hmm. Je ziet al die rode puntjes vol in het kruis. Ja. En dat is heel logisch te verklaren, omdat uh, vanuit. Voor de, voor, uh, vanuit uh, uh, uh, uh, het is zo zo dat voor de voortplanting. Voor de voortplanting. Is zo dat de, je gaat op zoek naar een. een, een net, uh, net als dieren in de dier. Ja, je moet ja. natuurlijk het sterkste reebokje hebben om je ja. voort te planten. Ja. Ja, ja, ja. Dus het is een hele logische verklaring. Ze zeggen dat ze op ogen letten. Ondertussen kijken ze naar je dikpik. En andersom, mannen ook. Mannen zeggen... billen ik billen borsten... Borstenbillen, ja, borstenbillen, borstenbillen. Borstenbillen, Dat noemen wij ja. uitstraling ook. <laughs> ja. ja, dat is ook uitstraling. Zo ja. moet je het ook zien. Ja, nee. nee. En niet anders. Maar Vind je het goed dat ik er niks over zeg? nou Wil jij iets over Tinder goed, ja. zeggen? Zit, heb jij wel eens op Tinder gezeten? Nee, nooit. Nee? nee? Nee. Heb jij wel eens een vrouw gehad? Nou, wat is dat voor rare vraag? Au, Ger... Dat is wel een hele intieme vraag. Ja, ik ik ben. Ik heel onaardig. Waarom? Om te zeggen. Maar hij bedoelde eentje die je niet op moet blazen, hadden we het over. Ja, precies. Jij bent nooit getrouwd geweest, hè? Nee. En ik heb eigenlijk ook nooit echt verkering gehad. Jeetje. Ook niet. Dat is een bekentenis hier op de kant nog wel zo. Moeten wij dan niet op Tinder zetten? Ja, dat mag je doen, maar ik weet niet hoeveel fans ik daar, aan overhoud. word je vet genomen door een We kunnen gewoon. Nou, ik wil wel op apentines. is. Kijk of het lukt. Op ieder potje past Of het lukt of, zo'n oerong met website. Ja, ja. Ja, de apentines in de supermarkt lopen met een bak bananen. Wat is jaap aan doen? Jij is ding dingkom vanavond. Nee, ik kom op Ja, dus Dat is niet wel leuk uh, hoor, dus niet Tino. Nee, nee. Dat zijn geen leuke dingen. Het nee, zijn te geen leuke grappen. Nee, als op de nationale humor, radio. André van Duin heeft het ooit gezegd. Humor gaat soms ten koste van mensen. En daar moet je altijd serieus over nadenken. Dus, nou, ik vind het niet erg. Dus, als daar uh, iemand niet goed in was, was Samen lachen. lachen, lachen samen huilen. Samen huilen. Ja, samen huilen. ja en dan... Ja, ah, ja, ja. Nou, ja, Hebben jullie nog iets uh, vrolijks te melden voordat we naar de sport gaan? Want uh, ja. het is alweer half elf. Inmiddels. Ja, Ik uh, zag een prachtig verhaal uit, uh, uh, uit Engeland... waar een meneer uh, in Birmingham een, uh, een eetkraam voor het gerecht heeft gesleept. Oh? Ja, hij uh, heeft daar een keer een hamrolletje gehaald. Dat Had ik ook niet moeten doen. Ja, maar sinds dit, uh, het veroorberen van het, uh, het hamrolletje... is die man namelijk non-stop winderig. Zoals Oeh. wij dat thuis noemen, flatu flatuleus. Flatuleus, flatuleus, ja. flatulentie. Uh, deze man heeft. Uh, uh, <laughs> staat hier vooral. De reeds blaffende Brit. Vind ik een mooi woord. De <laughs> de Hallo. De Tarrelbrit. De Tarrelbrit. De, de, de reeds blaffende Brit. <laughs> die wil geld. Die wil 200.000 pond. Zo. Zo! Want de, hij, de flatulentie doet hem eigen zeggen. midden nacht wakker schrikken. Dat je wakker wordt van je eigen fucking scheet. <laughs> en, en, en, en, en dus hij is, komt voor de. En hij zal. nadat hij die snack heeft genomen. heeft hij vijf <laughs> weken op bed gelegen. omdat hij <laughs> alleen maar wind had laten. Wat waren niet aan te slepen, ik, mensen! Ik denk niet dat een hamrellet alleen was. Ik denk dat nee. er wat meer aan hand is met iemand. Ik denk het ook. Goed! Goed! Dan is het nu tijd voor. Hé hey Hans, oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Ja, er gebeurt allemaal iets op sportgebied. Maar ja, ik kan het heel kort houden. Want ik had er wat dingen opgeschreven thuis. Maar ik ben dat oh. gewoon vergeten. En, ja. uh, dus dat was het een beetje. Nee, Nee, nee. We daar, nee, nee. Zot, zot, uh, nee. Gaan we het weer over de formuleen nee. Nee. nee, voetbal. Nou. voetbal even ja, ja, voetbal wil ik mee beginnen misschien wel. Uh, nou, Manchester United. Manchester United. Ik, gezien, gezien. Ik, zeg. Heb zeg. ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik het een geweldige wedstrijd van Manchester United. Hoe hij dat voor van elkaar gekregen heeft, dat weet ik niet. Maar het is wel zo. Volgens mij heeft iedereen een schop onder zijn. De twee duurste spelers is de elftal, die Harry Maguire ja, en, en Ronaldo Dat ja, heb je wel. Een was een hele sterke Heb je niet hoor? Maguire is een hele slechte verdediger, vind ik ook. Was ooit 90 de duur, miljoen. Duurste verdediger ooit. hè ja. Ja. Maar goed, hij uh, uh, heeft ze wel aangepakt hoor de afgelopen week. We hadden dus 4-0 verloren van. Uh, wat was het? Burnley? Nee, uh, Brentford. Brentford ja. en, uh, straftraining hier. Straftraining ja. van 13,8 kilometer. Dat was het verschil tussen wat, wat uh, Brentford liep. Al die spelers bij elkaar. En, en, en wat, wat mensen erin vond ik ook uh, heel slim gevonden. Ja, dat was heel slim gevonden. Maar het waren wel 13,8 kilometer. Die ze moesten hard trainen. Maar ja, die, die gasten stellen er helemaal niks voor natuurlijk. Maar uh, ja, hij heeft ze toch aan het, uh, aan, aan, aan, aan, aan het voetballen gekregen. Ze dus hebben een teamgeest uh, kunnen creëren. Trassie, want dat was natuurlijk het grote probleem. En, en er komt nog wat bij, hè? want hij heeft, er zijn nog steeds drie spelers op zijn verlanglijst. Ja, er, uh, Anthony. ik las net dat, uh, dat Anthony uh, doorgaat. 97 miljoen euro. Het gaat, oh, ja. ja, gaat door. En dan gaat IJ naar Ajax. Ja, het is allemaal, uh, Wie gaat naar Ajax? Ajax. Die kwam bij Ajax naar ja. Engeland gegaan. Maar er zijn heel weinig. Toevallig zag ik gisteren een stukje waarin uh, Van Basten en uh, Gullit zeiden. En daar hebben ze eigenlijk wel een punt. Dat heel veel van die voetballers uit Nederland op jonge leeftijd beter eerst even naar Italië en Spanje kunnen gaan. En dan naar de Premier League. Ja, de Premier League is toch wel iets anders. Stap in? Heel fysiek. Die Anthony, dat is een soort Jesper Ols. Dat is een heel klein kereltje. Een beetje Engelse verdediger, schopt die jongen gewoon in tweeën Er zijn er maar weinig die meteen kunnen slagen in de Premier League. Nou, is die er nu al? Martinez. Die kunnen het niet op één wedstrijd zien, maar. Ja, en wat ook je van, van Malaysia ja. die die die, die, die back, ook heel goed, heel goed. en uh, nou ja, ze hebben die Cartimero Mero van Real Madrid Had die net gehaald, gehaald ja. Ja. die komt er ook nog even aan. en hadden ze er nog een? Ja, weet je, dat toevallig. Uh, er uh, waren nog bezig met een uh, eredivisie-speler, geloof ik uit uh, Nederland. ja, Gakpo, uh, Gakpo. Oh, Gakpo, Gakpo, Gakpo ja, ja, het, ja, met uh, ja. Frenkie de jong. En Anthony. Nou, als ja, ze die drie halen, als ze er er ja, twee van die ja, drie ja, halen, dan... Ja, ja. Uh... ja dan moeten er weer andere uit, hè? Maar ja. ik, was, ik had gisteren... Ik had het er met uh, Hugo Borst even over. Uh, en die heeft ook wel snoetje op voetbal. En die zei, ja, kijk, het verschil tussen iemand als Anthony en Frenkie die jong is... dat hij noemde Anthony een circusartiest. Mm -hmm. en die heeft af en toe een leuke actie... Maar uh, Frenkie de Jong laat je elftal beter spelen. Ja. Dat is echt, daar moet je wel 90 miljoen voor betalen. Dat is ja, een andere, ja, ja, ja. andere, andere, andere tak van ja, sport. Ja. Maar ja, aan de andere kant... Er werd gezegd dat het is een hoog moet eruit. Dat uh, kan helemaal niet. En, en nu wordt u weer op handen gedragen. Dus het is allemaal wel erg... Uh... Maar van de hoe, dag, Hoe, hoe de wind gaat. Dat geldt natuurlijk ook voor die Ronaldo, hoor. Die Ronaldo laat nooit een elftal beter spelen. Die, die, die. Nou, hij heeft wel tijd gehad dat hij dat wel deed natuurlijk, hè. Maar uh, tenminste, ja, beter maar, spelen... Uh, he, alle ballen hij op, alle, alle ja, ballen op ja, hij scoorde wel vaak, dus, uh, Hij is 37, hè? Ja, ja, dat weet ik. En uh, ja, het is ook een beetje een afgang als je de laatste vijf minuten er nog even in mag komen. Van, nee, dat, was even, he? He? He? dat was gewoon... Dat was de vernedering. Dan heb je, ben jij de grote Ronaldo. En, en je zag hem met zonnebek uh, invallen eigenlijk, hè? Ja, hij heeft ja. net helemaal niks. Maar ja, er, zijn, er gaan nog stemmen om hem misschien naar de Ajax halen voor zo'n Die, die Heb ik ook gelezen, ja. ja. Maar, ieder, maar ik kan me niet voorstellen. Wat mag het niet naar Ajax. Doen, nee, dat vind, vind ik ook. Vind maar ik. er is geen canseurs om. Hij mag gaan. Nee, erom. Ja, nee, dat is waar. Uh, jongens, ik wil toch even naar de autosport. Ja, even. Ik wil beginnen met Jos uh, Verstappen, de vader van Max. Max. Die heeft voor het eerst een WK-rally gereden in Ipr. Maar wat gebeurde er? Hij viel uit. Uit. Oh, dat ja, nee, ging Hij lag in de greppel. Ja, nee. Uh... Nee, de... ja, via de grindbak de greppel volgens mij. Oh, volgens mij heeft hij hem uitgereden. Hij heeft hem wel uitgereden, maar op zaterdag kon hij de laatste paar proeven niet doen. Maar hij uh, lag op een gegeven moment in, in, uh, in, in zo'n greppel. En uh, ja, daardoor was uh, wat hij toch al niet deed, hoor. Dan hebben ze kandeloos verder. Uh... Ja, de eerste greppel kan hij dan niks zeggen. Nee, nee. maar goed. Uh, nee. Er zijn wel greppels ja. die uh, het verschil kunnen maken. Ja, ja, ja, een, ik denk dat hij een hamrolletje te veel had uh, ja. gegeten. Nee. Nee. Ja, ja. ja. Nou, we ja. gaan naar de Spa-Francorchamps. Komend weekend ja. gaat het gelukkig ja. weer beginnen. En, uh, het gaat wel regenen. Nou, ik heb ook een beetje gekeken. Deze kans ja, maar dat zal niet zo erg zijn als vorig jaar. Vorig nee, jaar dus gewoon uh, gecanceld, toch? Ja, ja vorig ja, twee jaar ronde is, uh, ja. twee ronden gereden en toen kreeg we nog punten ook zo. Helle, ja, hè? Dus. Maar alle al die, al die gasten hebben wel gezegd uh, spa spafroncios moet blijven, want ze worden natuurlijk bedreigd omdat er volgend jaar Las Vegas en China en alles weer erbij komt. Las Vegas. Maar ze willen die spa spafroncios toch wel heel graag blijven rijden, maar. Ja, ik denk dat het goed Denk je dat er een keuze gemaakt zal moeten worden tussen Spa en Stamford? Uh, nee, dat is nee, niet, Nu, nog, nee, nee, zolang, nee, nu uh, nog niet. Ooit. Zolang, ja, ooit wel. Kijk, zolang. Ja, als, uh, als, als, Max als Max niet meer rijdt, dan wordt ja, het ja, dan, dan, een dan, ander verhaal. Dan. Maar, maar ik, ik steek even mijn vinger op. Ik had uh, Rieke uh, Winkelman bij dat autosportmonument geïnterviewd. Ja. En Rieke Winkelman zei letterlijk, deze Grand Prix is hier to ste. Maar daar zei hij wel dat voorbehoud van Max Verstappen erbij. Ja, Zierig. dat klopt. Maar dat zou wat jij zegt misschien ook wel zo kunnen zijn. Dat ze het om en om doen. Jaar na jaar, weet je wel. Ja, dus om en om. Eén Daar waarschijnlijk Nederland. geen begroting opbouwen. Wat, wat, wel, wat ik wel opvallend vond was dat er in Australië... Uh, is hij tot 2035 in Melbourne? Ja, is hij uh, is vast? Tot 2035. Ja, ja, ja, ja. Is Grand Prix vaste. Ja. En de reden dat ze Zandvoort maar drie jaar hebben gekregen is natuurlijk omdat ze dachten: ja, die, zolang die verstandbaarheid is goed. Maar stel vliegt hij ja, over nee, een jaar uit waar. de bocht. En, ja. en, en dan ja, komt dat is dat weet je toch niet. Maar ja, in ieder geval hebben ja, we vol volgend jaar nog een keer. En uh, dan uh, wordt het misschien weer met twee jaar verlengd. Maar dat, dat, dat gaan ze volgens mij in het najaar over praten. Dus, uh, nou ja, goed, we, zien, we gaan het zien. Uh, ben Brazilië ik? zit er nog wel in, toch? Ja, zit er nog wel in. Er ja. zit geen Braziliaanse keur bij. Uh, nee. Nog niet? Nee, nee. nee. Brazilië wordt, ik uh, dacht, de, de derde race voor het einde. Of ja. de ja. voorlaatste race zelfs. Ja. En uh, ook de laatste race met een sprint uh, uh, weer. Ja, want er zit wel een uh, Braziliaan uh, aan te komen. Drugovic in de Formule 2. Die rijdt Echt bij MPB. Ja, ja, ja, maar, maar goed. Maar het, is ja. Een, uh, maar het is wel een goede rijder. Zeker de Kroatische moeder of zo. Ja. Vader. Vader. Vader. Servier. Servier maar goed, in ieder geval, ja, Brazilië, dat zou ook kunnen afvallen hoor, dat weet je toch niet. En Frankrijk wordt ook gezegd, dat rare circuit met al die kleurtjes en zo. Twee of drie van mee. Nee, Frankrijk valt af. Maar ja, Duitsers rijden er ook mee, Vettel en Schumacher. Maar dat was de vroegere Nürburgring en waren er altijd twee. Ja, toen had je ook goede Duitse coureurs, hè. Ja. Oké, okay, Ecclestone. Uh, Och, die de, de man, met een uh, man met de blaffer in zijn man met de blaffer in uh, Brazilië inderdaad. Nou, die is afgelopen week voor de eerste keer voor de rechter verschenen. Want hij uh, wordt verdacht van uh, belastingontduiking. Goh. Van, heel raar, heel raar. 400 <tie> hij bij, miljoen. Hij heeft bijna niks. Plus, plus dat hij 600 miljoen uh, eigendommen in Singapore niet heeft opgegeven. En, uh, ja, maar dus maar, dan gaat het zes, over een miljard. En uh, volgens mij 19 september uh, is de volgende zitting. We gaan het zien. Uh, of Maals. Met de 92 jaar nog. De eerste maar, 600 ja. miljoen nou, aan onroerend daar kun je natuurlijk niks van zeggen. Dat is gewoon miljarden hij, hij heeft een heel leuk uit. meisje die met hem gaat, omdat hij, omdat hij zo'n warme persoonlijkheid ja, heeft. Ja, het. want hij ja. heeft juist ja. een ja. meisje goede uitstraling. Hij heeft ook. Er een ja. jonge dame van 26 ja. nog even samen. Nee, ja, ja, ja. hij ook een Braziliaans. Hij heeft niet ja. alleen een ja. pistool maar ook een goede puddingbus. Ja, goed. ja. ja, En hij heeft nog een kind van drie of zo. Ook nog een kind van drie? Ja, twee of drie. Ja, absoluut. Wat doe je kind aan, man? Ja, nou ja, wat doe je helemaal, zo maar zeggen. Hij heeft geen luitenvervang. Hoor. Nee. Dat is nou, nou, nou. nou, als je uh, een beetje oud wordt, dan kan je een luier rondrijden. Met, beetje... met die bibberende handjes, een heel klein beetje. Ja, maar dan kan luisteren. hij in zijn eigen luiertjes. GELACH <laughs> Oké, wou ik zeggen, negen. Ja, <laughs> ja, ze nou uit? Ja. Oh, ja. Hoe heet je, hoe je wordt? Oké, dat is de zeggen. Hé, maar Hans, hoe zit het met die, uh, met die gozer die uh, bij uh, Aston Martin gaat racen? Hoe heet hij opnieuw? Uh, Piastri? Piastri. Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat is helemaal niet duidelijk, hè? Want gaat zich Want het is een heel raar verhaal. Want aan de ene kant heeft hij getekend bij Aston Martin. maar hij wil bij McLaren zelfs. Ja, dat klopt, dat gaat hij ook getekend hebben al. En heeft hij ook getekend? Heel veel contracten, ja. Kleine correctie. Hij zou bij Alpine rijden, Piastri. Oh, nee. Niet bij nee, nee. Aston Martin, want Aston Martin heeft uh, Fernando Alonso ingelijfd. Uh, oh, ja. Je oh, moet wel een beletten. Ja, dat klopt. Ja. in uh, McLaren zit er ook bij. Ja. Maar ja. ik weet waarom. Alonso is wel onderdeel van het spel. En daardoor heeft hij die hele handel in beweging gezet. En dus is de logische uh, verwarring dat Piastri bij Aston Martin zou rijden. Maar Alpine heeft hem opgeleid. En Alpine dacht... Wij hebben Piastri onder contract staan. Het is bijna tijd voor muziek. Dus ik wil even afsluiten met de Grand Prix van Die komt er ook natuurlijk aan over de anderhalve week. ZFM gaat leuke dingen doen. We gaan op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Niet ieder geval live met reportages en dingen. Jaap gaat de straat op, ik ga de straat op. Het wordt gewoon een hele leuke uitzending. En we hopen dat er ook mensen luisteren. De gemeente Zandvoort heeft een website in het leven geroepen www.f1vraag.nl hmm. Daar staat alles op wat je wil weten over de Grand Prix, over de parkeren, parkeer, noem maar op, uh, uh, afsluitingen. Dus als, je dan, als jij denkt van, nou ik heb een vraag erover, even naar die, naar die website, Formule 1vraag.nl En ik moet zeggen, het is een goede website, want er zijn ook verwijzingen naar allerlei onderliggende stukken, et cetera. Ik zou het doen. Um, nou, Oké, okay, ik ben 82. En ik ben niet zo heel handig. Is er ook een telefoonnummer dat je kunt bellen? Uh, ja, er is ook een telefoonnummer. Als je nog vragen hebt, kun je zelfs bellen. Want ja. dat ja. ja. wat, wat is tegenwoordig, nee, tegenwoordig in de huidige tijd, ook als ik zei, ik ga het er niet meer over hebben over die parkeer, uh, gedoe. Er zijn ook gewoon mensen van in de tachtig, die dat gewoon allemaal niet snappen. Die kunnen dan ergens bellen. Met zo ja, 06, dus, dus, ja. dan moet je de rest even bijzoeken. Ja, is goed. Ja. Ja. <laughs> hey, er staat wel een nummer bij, hoor. Als je vragen hebt, kun je altijd bellen. All right. We goed, gaan muziek jongens. draaien, jongens, denk ik. We gaan muziek draaien, want het is wel eens een tijd door een beetje muziek. Ja, dat lijkt hier bij ZFM, want uh, daar staan we bekend om. Wat gaan we om doen? de goede muziek en de mooie verhalen en alles wat daarbij komt. Je mist niks. Hoor je het? Ja, Billy Joel. Nee, nee, bijna. Oh. Is het Willy Batenburg? Willy Baterburg. <laughs> In één keer goed. <laughs>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 Ik ben er niet zo gek op, hè Hans? Nee ik, het, nee, ik vind het helemaal niet. Ik vind het. Nee, nee, omdat? Nee. Nou ja, de gil en gedoe <laughs> en. Nee, we gemijnen de goede muziek van de mama's en de nee. papapa ja. papa's en zo. En de Beatles? Nee. En de Beatles, uiteraard. En de Rolling Stones en, uh, en de Doors. En hij nee, meer richting uh, Rust, Rust, hè? Rust-Springsteen. Ja, ja, ja. Ah, Eind je David, Davids? Nee, daar haalt Hans. Die is altijd goed. Ja, maar voor je het weet komt ze weer terug, dat moeten we niet hebben. Ja. Eddie Christiani. Eddie Christiani, ja. Uh, uh, ja Eddy Christiani is dat niet bellig, toch? Hè? Nee, man. Nee. Nee, dus best, was, was Eddie nee. Christiani, een, nee. een Nederlandse gitarist-zanger. Die trapte het op met. Hoe uh, heet je ook alweer? Uh. Annie de Reuver. Oh, oké. Okay. Nee, ik bedoel eigenlijk Willy, uh, Willy... Willy Batenburg. Willy Batenburg. <laughs> Die treedt nee, niet meer op hoor. Willy Dobbelantsoen. Nou, ja. <laughs> nee, nou, Maar goed, in ieder geval, uh, dat waren artiesten. Nee, nee, maar goed, er zijn Willy natuurlijk in de Dobben. jaren 60 of oh. 70 geweldige, is geweldige muziek gemaakt. De beste muziek ooit gemaakt, Willy mij. Um, zou Willy Domme nog eigenlijk leven? Willy Domme leeft. Is, is Willy Domme ja. dood? Nou, voor mij wel. Hé hey, jongens, uh, is het jullie wel eens overkomen dat je een, een, nee, hoor, een, nog. een vliegveld ja. gemist hebt? Heb je er wel eens van gehoord? Dat je, een, vliegveld gemist, een vliegveld gemist? Nou ja, hebt. dat je, je, je gaat van het een naar het andere uh, uh, uh, vliegveld. En op een gegeven moment denk je: van, hey, volgens mij moet het hier zijn. Nee, uh, dat, dat ze niet konden landen, dat heb ik al een keer meegemaakt. Maar... Nou, er is in, in Ethiopië is dat wel gebeurd met een uh, toestel, de ET-343 van Khartoum naar uh, Addis, Ababa. Addis Ababa. En uh, wat gebeurde er? Dat, uh, uh, uh, dat toestel dat vloog gewoon uh, uh, het vliegveld over, want die piloten die waren in slaap gevallen. Pardon? Ja, de piloten waren in slaap gevallen <laughs> en die hebben gewoon het hele vlieg, uh, vliegveld gemist. What the fuck? Dat is nou, ze zijn even verderop teruggevlogen. Maar dan neem ik aan dat ze op op autopiloot hebben gevlogen, of wat? Hoe bedoel je? Nou, dan neem ik aan dat je op de automatische piloot hebt gevlogen. Ja, nou ja, goed. Bij de mannen werden wakker omdat de automatische piloot een waarschuwing gaf. Want waarschijnlijk hadden ze dan zo ingesteld dat je de laatste drie kilometer of zo met de hand moest doen. Nou, ITO-erlijnse heeft bevestigd, geeft toe dat... De luchtverkeersleiding tijdelijk niet kon communiceren met de piloten. Die waren. die sliepen. Die sliepen dus. Wel verrassend. Maar er komen passende corrigerende maatregelen. Toch? Je verwacht het niet, hè? Ze krijgen allemaal volgende krijgen ze energie er weg. Ja, Red je vleugels. dat is natuurlijk ik ken die piloot. Ze vinden het allemaal leuk om het ding zelf in de grond te zetten. Ja. Maar in principe, moet je die ALS doen. Je kunt gewoon eigenlijk zoals een Tesla een vliegtuig gewoon van Amsterdam te opstijgen drukt op een knop en in Madrid laten landen zonder dat er een piloot aan de pas komt hè? nee dat ben ik met je maar ja, als, als je het te horen krijgt je moet de komende 2000 kilometer op uh, uh, 8 kilometer hoogte vliegen ja dat, is dat niet zo spannend voor een nee, piloot nee dat is een ja toch? Het hangt er een beetje na waar je vliegt natuurlijk. Als je met transavia ja, gewoon gewoon toeristenverkeer... dan ben je gewoon, uh, ja, ben je gewoon buschauffeur. Nee, dat, dat, dat is ook zo. Uh, Voordat je het weet ja. moet je alweer uh, naar de grond toe. Dat, maar dan moet je wel opletten dat je op tijd op het knopje drukt... als je buschauffeur uh, bent. Want ik, uh, ik heb het nog eens ook meegemaakt... dat je op het uh, knopje drukt en de buschauffeur reed uh, door. Meen je dat, dus, ja? ja? Dat is bijna hetzelfde als uh, wat daar staat. Zo, maar die buschauffeur die sliep niet hoor. Ga je wel eens met de bus of niet? Nee, weinig. Altijd met de fiets ah. toch? Ja. Hm. ja. ja. Trein. Trein, nou ja. daar maak, maak je het ook niet mee. Maar ja, met een vliegtuig wel. Oh ja. Nou ja, goed, uh, maar... dat zijn mijn reiservaringen. Ja, ik zat zo niet in een vliegtuig hoor. Maar wat zijn... is jouw laatste is jouw, jouw gekste ervaring in, in een vliegtuig, uh, uh, Er zijn twee gevaarlijke Ik heb best wel heel veel uh, gevlogen, omdat ik veel goed, reis heb. Uh, mijn, mijn gekste, uh, mijn, een van mijn gekste landing is Saba. Want saba, saba landing kun je ook een t-shirt krijgen. Dat is namelijk een uh, Saba is, een, zoals je weet, een van de eilanden uh, van de, En dat en de. de de landingsbaan is ook maar 400 meter. Ja, ja, dan kun je alleen ja. met, prop, met een klein prop. Maar dat betekent ook als je opstijgt, als je landt, dan kijk je naar beneden en denk: daar kunnen we nooit, dat kan niet. Dat is te kort die baan. Ja, ja. En dat is natuurlijk niet zo, want daar kunnen ze gewoon landen. Alleen er ja. zijn wel speciale propvliegtuigen. Ja. Daar kun je niet, kun je niet met, een, met een straalvliegtuig landen. En de aller... Uh, uh, ik ben ooit in Lee. in Noord-India. En dat, is, dat ligt op weet ik wel 5000 meter hoogte. En heb je te weinig lift. Want een vliegtuig moet natuurlijk... Uh, uh, via luchtweerstand moet lift ja, hebben. Ja, en ja, hoe hoger ja, je ja, zit, ja, hoe minder lift dat uh -huh. er is. En toen heb ik gesproken met de piloot. Dat was een Sik. Dus een man met zo'n hele mooie uh -huh. toolband op. En hij had ook zo'n Dolle Kat in zijn ding. Oh, ja. <laughs> Geweldig, die man. <laughs> ik zat met hem te praten. En hij legde dan... het was aan het filmen. Toen legde hij iets statief voor in de punt. Ging een beetje uitrekenen hoe dat moest met het gewicht... En toen vertelde hij dat de vlucht naar Lee in Noord-India... van de 30.000 piloten bij Air India zijn er maar 40 die die vlucht kunnen doen omdat hij legt ook uit dat je eerst omhoog moet, dan om een berg heen, een scherpe bocht naar links. En er zijn heel weinig piloten die manoeuvre kunnen maken. Dat okay. vertelde hij me vlak voordat we opstegen. <laughs> zeg jij bent een van de 30 mensen die dat kan op de 30.000. Ja, zegt hij, daar ben ik voor opgelopen. <laughs> ja, dat, dat, vond ik toch, toch een beetje. <laughs> ja. Ja, beter dan dat hij zegt, ja. ik ben ingevallen, maar ik heb het nog nooit gedaan. Nee, ja. En nee, Met landen merk je natuurlijk niet, want dat wisten we niet, maar dat opstijgen was gewoon heel heftig. Jij, ah, ah, jij hebt ah, ook ah, veel gevlogen, hè jij, Ik heb ook heel veel gevlogen. Ja. Ja. Mijn raadste ervaring was toch wel een heel klein vluchtje eigenlijk van uh, dag Kopenhagen Amsterdam. We waren opgestegen en uh, er komt opeens van achteren een uh, heel raar geluid. Uh, en uh, ja, het leek wel of er een, een deur open zat of zo. En uh, eerst, uh, uh, hoe het? De, de, de assistenten die gingen erheen, heen, weer heel snel terug naar voren. De koperloodhalen, ook met het spoed ging je ook nog Oeh. achteren even kijken. Weer goed. Uit. Die deur vliegt eruit en uh, en toen nice. hebben ze het uiteindelijk toch wel goed gekregen. Maar ik, ik, ik je wel eventjes... Maar dan gaat het, uh, valt de druk weg natuurlijk. Ja, inderdaad. En, uh, oh. Ik ben... Uh, ja, ik heb een paar uh, bijzondere... Een paar doorstarts gehad. Dat is ook nooit leuk. Ik, ik, ik vond het wel boeiend. Ja, <gijnen> ja het jawel, In nice, In Niche. Maar ze doen het, ze doen het ja. niet voor niks natuurlijk. Hè? Nee, natuurlijk niet. Het is, uh, niet. is een gevaarlijke situatie. Ja, ja. en uh, ik heb een keer uh, met een brandende uh, motor die in brand vloog. Nou oh, leuk. Maar echt, dat je zegt van, uh, nice. uh, dat brandt. Zag je het ook of niet? Ja. Ja. Ja. Zo. Ja. Ja, ja, ja. ja, wat heet. Was het heet? Wat heet? Mover Lockerbie ongeveer. Oh, jezelf. Happy oh, shit, jongen. En ik was echt, het water droop uit mijn handen. En sommige maatschappijen een beetje niet meer vliegen. Hè? Nee, het was een van de laatste vluchten van Panem Am. hmm. eh, van, van Amsterdam naar LA. Eh, eh, dus uiteindelijk toch een tussenstop gemaakt in uh, New York. En, uh, en, en uh, Ik ben met het regeringstoestel uh, uh, van, uh, van, de, van de Defensie naar uh, Afghanistan gevlogen. Okay. En dat was zo'n weerde vlucht. Dus op een gegeven ja, moment moet zo. je bovenaan gaan alle lichten uit. Ja, ja. En dan uh, en, nou, op een gegeven moment land je dan. En, uh, alles is al donker. donker. donker. Ja, ja, ja. Heel, heel angstig. We moeten meteen naar het vliegtuig uit. Heel snel in een ja. bus en, of in een Ik auto. We met een klein raketje. Ja, dat was echt... Uh, ja, we hebben dat niet over een ijsje. was wel een dingetje hoor. Maar nog even nieuwsgierig uh, even verder doorvragen. Maar uh, was dat uh, voor werk ja, nee, ja. Dus nee, was werktechnisch? Ja, voor werktechnisch. Nee, nou nee. nee. Hij niet voor ja, je, voor nee, je vakantie. was toen hij maarschalk was. Maar overigens... Frank is er nu niet bij. Nee, maar ik moest zo lachen. Even, om even ja. het af te maken. We waren met Jack de Vries, dat was uh, uh, staatssecretaris. Het, uh, staatssecretaris van Defensie. En uh, Jan Smit en uh, Jaap oh, ja. Huis. Ja, ja, en en uh, nog wat uh, cameramensen. En, uh, dus we waren met ze. Uh, optreden voor de troepen. Uh, ja, optreden voor de troepen was natuurlijk fantastisch. En uh, dus op een gegeven moment. Uh, wat wou ik nou vertellen? Nou, ik weet het niet meer. Dat kan beter. Je... Nou, je uh, ziet er weer een gevulde kok in je mond dan. Ja, ja. ja wat is dat, het beste. Nee, dat komt zo. Overigens, Frank is er nu niet bij, dat zal je zo te binnen Maar Frank weet natuurlijk welke maatschappij je beter wel niet mee kan vliegen. Ja. Mijn engste vlucht ooit, want ik heb best wel gekke dingen meegemaakt ook, uh, was met uh, PIA. Dat is Pakistan International was Airlines, wel, wel, Heet PIA. En dat noemen ze zelf in Pakistan. Frank kan het bevestigen. Probably I'll arrive. <laughs> en dat, Toen zat ik. Toen zat ik zoals ik altijd met dat lange logge lijf van me bij de nooduitgang. <laughs> en toen zag ik dat er een theedoek tussen de nooduitgang zat. Ja, seriously, ik heb er nooit. Ik denk, wat de fuck. Toen keek die Sjoerders. nee, dat is oké, okay, zegt ze. Ja, dag, de tering voor je. En toen keek ik naar de, uh, naar de motor en daar waren. ...twee verschillende plaatjes ingepopt. Zoals je weet is het met een Het was natuurlijk een zilveren motor... ...maar ze had één groen plaatje ingepopt... ...en een blauw plaatje. Ik denk nou, die hebben ze hersteld met dingen die ze over hadden. Dus dat met een t tussen het raam... ...en met een motor van ik dacht... ...deze is door wielersport aangesloten. En niet door iemand die... We zijn er bijna dus. We zijn er bijna dus. worden weer... Ja, probably Dat ook een mooie, hè? Try another plane. True in on the plane. Zullen we nou ja, iets, iets anders uit gaan proberen <laughs> ja, naar het uh, nieuws ja. gaan luisteren? Ja, we hebben toch kan niks maar één keer. Uh, dat gaat nu gebeuren. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11